Bij zo'n 17 graden. En dit was het NOS-journaal. Dan nog de AWB-verkeersinformatie. Met één melding: de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Tielwest en Echteld een file van drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is een wegafsluiting en het verkeer wordt omgeleid. Tot zover de AWB-verkeersinformatie. Morgen in Zuidas. Jezus. Een advocaat houdt zijn emoties buiten de zaak. Dat is wat een goede advocaat doet.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 Arnhem, Vitesse, Sparta, Ragnar Niemeijer. 2-0 voor Vitesse, niet langer 1-0. 2-0, bal scheert nu wel langs het hoofd van Michiel Kramer. Maar we zijn 19 minuten onderweg. En weer is het een afstandsschot dat doelman Jannik Hoed van Sparta te machtig is. Het is een opening van Kasia, de slechte voorzet van Mount. Berens pakt hem nog wel op aan de zijkant. Trekt naar binnen toe en dan met de linker in de verre hoek. Weer vanaf de rand van het strafschopgebied. Sparta, het lijken wel 11 My Little Ponies zeg. Doen helemaal niks. Aan door Den Haag, Twente dan, Arma. Ja, dat de enige waar Twente om kan juichen. De achterstand van Sparta, want Twente heeft het ontzettend moeilijk in Den Haag. Nog een kwartier te gaan, maar Twente komt in de tweede helft amper meer in het doelgebied van ADO. 1-1, dat is nog wel de tussenstand in Den Haag. En hoe staat het in Venlo bij VVV Herenveen? Jan Vinsen? 0-0 nog na een kleine 20 minuten. Beide ploegen wel een paar kleine kansjes gehad. Echt grote kansen, die blijven nog uit. Dus is een 0-0 een logische tussenstand. VOC tegen Quintus. Of gaan we eerst? Ja, we gaan naar het, uh, het ADO Den Haag tegen FC Twente. Arman, daar is hij dan. De tweede goal van Björn Johnson. En de voorsprong voor ADO Den Haag. Twente geeft het hier weg. Twente loopt achteruit. En Twente kan Ado niet meer tegenhouden. De bal wat lukraak naar voren. getrapt in de homel. Het iemand tegenaan loopt bij Ado. Johnson Geloofde er in die sprint. En dan komt Drommel zijn doel uitlopen. Heel mooi stiftje van Johnson. Over de doelman van Twente heen. Bal gaat er prachtig in. En het is de tweede hele mooie goal van Bjorn Johnson in deze wedstrijd. En 2-1 voor Ado. De FC Twente. Nou, in de rebound dan. VOC tegen Quintus. Het handbal. Edwin Peek. Terwijl het inmiddels rustig is geworden, stond het 12-9, drie minuten voor de pauze in het voordeel van Amsterdam, maar staat het nu 13-12. Dus Quintus uit Quinshul is teruggekomen. En het is nog een wedstrijd straks in de tweede helft hier in Amsterdam-Noord. Ado Den Haag tegen Twente. Het wordt donkerder en donkerder voor FC Twente. Arman voor zo kloe. En dan gaat dan gaan op een gegeven moment het licht uit, hè, Tom. En dat moment is uh, aanstaande voor FC Twente. Het is, uh, je kan het een beetje vergelijken met een zinkend schip. Uh, het drijft nog steeds. Maar de bodem van de zee komt nu wel in zicht voor FC Twente. Want er is niet lang meer te spelen. Niet vandaag meer en niet in de hele competitie. En weer staan ze achter. En weer gaan ze als het zo doorgaat verliezen. 2-1 dus geworden. En twee doelpunten van die uh, toch wel hele goede spits van ADO. hoor. Björn Johnson, 15 doelpunten nu al gemaakt. Die gaat gewoon meedoen in de strijd om uh, topscorer van Nederland. En dat is uh, erg knap voor een spits van ADO. Ik vraag me af... Of de assist die kwam van Wilfried Cannon. Of het een bewuste was of niet. Want mijn eerste gevoel was nou die trapt gewoon een bal weg. Maar toen ik er toch een paar keer naar ging kijken dacht ik. Misschien is het wel gewoon bewust dat hij zo de bal richting Johnson schiet. Johnson die bedankte hem uitvoerig natuurlijk. Cannon dat was een hele prachtige assist uiteindelijk. Johnson die liep op de bal sprinten. Zijn directe tegenstands eruit. En toen die drommel op zich af zag komen lopen. Wist hij dat er maar één ding op zat. Die bal met een mooie snelle slimme voetbeweging over die doelman heen stifte. Prachtig gedaan door Johnson die al... Heel mooi scoorde eerder in de wedstrijd door een bal van buiten de 16 meter in de kruising te schieten. En ja, Twente. Ja, wat moet je erover zeggen? Weer niet lijkt het te gaan worden. En dat terwijl de ploeg in de eerste helft toch wel een van de betere helftenspelen. die ik de afgelopen maanden. Ik heb zoveel gezien, heb zien spelen. Maar. Voor een ploeg die vecht tegen de degradatie als alles tegen zit. En dan zo'n doelpunt tegen krijgen in de slotseconde van de eerste helft. Dat is zo'n mentale dreun die je dan krijgt. Als je al op weg bent naar de kleedkamer. en dan nog een goal te verwerken krijgt. dat is ontzettend moeilijk om daarvan te herstellen. Natuurlijk zal een trainer alles geprobeerd hebben. Marino Poesic. om ze op te peppen. om te zeggen dat er nog niets aan de hand is in de rust. Maar ja. Het moet ook in die hoofden van de spelers gaan zitten. Hè. Weer zit het niet mee. Weer maken we dan een fout. Serie in dit geval en wordt het zo afgestraft. Want een fout kan je altijd maken. Maar een bal zo binnenschiet als Johnson deed. Ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Het overkomt Twente wel. En je ziet gewoon aan de tweede helft dat de spirit uit het elftal is. Dat de ploeg alleen maar kan verdedigen. Ze spelen de bal rond naar elkaar als ze hem hebben. Maar ze komen amper meer voor de goal van uh, Groothuis. Ik heb ze één keer gezien. Één keer in de tweede helft. In het 16 meter gebied van Haag. Dat is natuurlijk schrikbarend weinig. En nu spelen ze de bal rond achterin. Maar Ado lijkt op weg naar de overwinning. Na 2000 op rij tegen nakken en AZ is het nu 2-1 geworden. Door die spits met zijn 14e en 15e van het seizoen, Björn Johnson. Gaan we naar Vitesse Sparta? Is Vitesse nou zo goed of Sparta nou zo slecht achter? Nou, dat laatste is in ieder geval een ding wat zeker is. Het staat 2-0 na iets meer dan 23 minuten. Die bal richting Kramer noemde ik er straks. Volgens mij zijn ze nog een keer in het strafschopgebied van Vitesse geweest. De Rotterdammers, maar dan heb je het gehad. Het is ongeïnspireerd, ongeconcentreerd. En de fighting spirit, zoals die er bijvoorbeeld vorige week was thuis tegen VVV. 3-2 overwinning. Ja, die is er helemaal niet. Lange trap van de keeper van Vitesse. Van Houwe richting de spits. Matafs opgepakt in de as van het veld door Mount. Meter of 25 over de middenlijn. Houdt de bal niet in de voeten. Maar dan gaat het via Cassia terug naar diezelfde keeper. Naar Jeroen Houwe. Ja, Cassia Vanaf de, nou zeg maar rechtsbackpositie had hij een prachtige lange crossbaas in huis. En daar was Mount vrij aan de linkerkant bij dat tweede doelpunt van Vitesse. Gaf een hele matige voorzet, ver voorbij het doel. Toen pakte Berens hem. Op de rechtsbuitenplek nog wel uh, op trok naar binnen toe eenvoudige schaar langs Goodwin. Nou, toen was het uh, raak en stond heel Sparta erbij en keek het ernaar. Ik kan me voorstellen dat Dick Advocaat werkelijk furieus nu op de banken zit. Constant wijzend en uh, in overleg met zijn assistent met, uh, met Grim. Maar voorlopig is er uh, weinig uh, vrolijks te melden over het spel van de Rotterdammers, die toch uit hun laatste vijf duelsen... bijvoorbeeld drie wisten te winnen. Waaronder die van tegen VVV van een week geleden. Geen actie nu van Butner. Nee, hij komt er uiteindelijk niet langs bij Bronjo... die meer verdedigt dan dat hij aan aanvallen doet. Dat zou andersom eigenlijk moeten zijn. Ingooi voor Vitesse. Butner. nee, laat het over aan Linssen. Nou, dat is opmerkelijk. De linksbuiten die gaat gooien tot dat 15 meter bij de hoekvlag vandaan. Diep op de Sparta helft. Nou komt nergens terecht die bal. Misschien had hij het toch butter moeten laten doen. Maar uh, nee hoor, bal gaat weer over de zijlijn. Het is helemaal niks bij Sparta. En Vitesse ja, maakt daar vrolijk gebruik van. Eerste goal gezien van Serrero net in de tweede minuut. En in de achttiende de eerste van Berends. Het is een vreugdevolle avond wat dat betreft 2-0. We gaan naar VVV. Heerenveen geen doelpunten nog. Jan Vincent van Zuiden is het wel aardig. Nou, nou nee, het spektakel ontbreekt een beetje. 25 minuten onderweg. 0-0 nog. We hebben wat afstandsschoten gezien van beide kanten. Uh, Dumfries was er al dichtbij namens Heerenveen. Die schoof de bal voorlangs. Nelly met de vrije trap in de handen van Oenerstaal. Ja, dat zijn toch wel de momenten van Heerenveen. En uh, ja, zojuist een mooie kans voor uh, VVV waar Kastelen uh, T wegstuurde. Die kon alleen door op uh, Hansen, de doelman van Heerenveen. Maar T wachtte te lang. En het uh, duurde allemaal te lang voordat de Duitse de bal echt goed uh, onder controle hadden. toen was de kans weer even keken. Ja, dat is het dan wel zo'n beetje. En uh, dat terwijl Herenveen toch ook weet dat uh, ADO voorstaat, dat Vitesse voorstaat. Dat zijn ploegen die zijn concurrenten in de strijd om die uh, tickets voor, Europe voor die play-offs voor Europees voetbal. Want uh, bij deze tussenstanden gaat ADO vanavond over Herenveen heen. En dat betekent dat Herenveen negende is. En uh, ja, dan nou zouden ze overal naschrijpen. Maar goed, dat, uh, uh, wat ik al zei eerder, dat is toekomstmuziek. Het is nog vier wedstrijden te gaan. En Herenveen moet eerst zelf maar eens winnen vanavond bij VVV. En daar hebben ze het al lastig genoeg mee. Want VVV is nu in aanval met uh, Labia. Die bal voor, die komt uit bij Kastelen, maar Piri er nog weg. Wordt die bal opgevangen door uh, T die wordt aangetikt en een strafschop voor VVV. Net binnen het strafschopgebied denkt T dat hij gaat uithalen... Pelle van Amersfoort tikt hem aan. En dan gaat die bal naar de stip. En krijgen we een strafschop voor VVV. Ja, bij v Heerenveen zijn ze het daar niet mee eens. Ze vinden, ja, het is een poging om een schot te blokken. Maar nee, scheidsrechter Hichler wijst resoluut naar de stip toe. Ik kan hier in de herhaling nog een keer kijken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Ja, die wil uithalen en wordt dan even aangetikt door Pelle van Amersfoort. Het is net binnen het strafschopgebied. Dus ja, ik denk dat dit een, toch een, ja, een terechte strafschop is die VVV krijgt. Dat is wat ongelukkig, daar ben ik ook eerlijk in. Maar het is wel degelijk het aantikken van Van Amersfoort tegen T, En dan krijgen we een strafschop. En die zal genomen worden door Clint Leemans Natuurlijk de topscorer met 10 doelpunten. Vorige week trouwens miste hij een strafschop tegen Sparta. Dus kijken of hij nu het hoofd wel koel cool kan houden tegenover Hansen. Die wordt nu op de lijn gezet door Hichler. Het publiek in Venlo gaat alvast klappen. Daar komt de aanloop van Clint Leemans Scoort hij of niet? Nee, hij mist hem weer. Hij wordt gestopt door Martin Hansen. Nou, dat is de tweede wedstrijd op een rij dat Clint Leemans een strafschop mist. Nou, in de rebound kan er nog Kastelen zet voor. Wordt die bal weggewerkt door Dumfries. Nou, zo blijft het 0-0. Eindelijk spektakel. Maar niet op de manier waarop VVV het had gehoopt. Penalty gemist door Leemans. Het blijft 0-0. Zakken, zoals het zo mooi heet. Vitesse sparta naar. Klein half uurtje aan de gang. Het dreigt een afgang te worden voor Sparta. Straat 3-0. Vraag niet hoe. Maar Tim Tafs rommelt hem voorbij hoed. Eindelijk scoort hij na de winters op zijn eerste. 3 tegen 0. Sparta, Sparta, Sparta. Oh. Juan Dua Lipa. We gaan naar uh, Vitesse tegen Sparta. niet meer. Ja, Wat gebeurt er allemaal, zeg. Nou, dit is uh, het yeah. eerste eerste halfuur wat ik van een ploeg heb gezien, hoor, dit seizoen. Het heeft niets met de stand te maken. Maar Vitesse leidt met 3-0 tegen Sparta. helft waar ik het over heb, maar er lukt werkelijk helemaal niets. En dat geldt uh, ook voor de keeper. Voor die Yannick Hoed, die uh, veel uh, pluimen in zijn billen heeft gekregen. In zijn achterste de afgelopen weken toch wel, met aardige reddingen en uh, gestopte penalties. Maar uh, de de bal gaat via links richting de doelmond. Het 5 meter gebied. Mattafs. Nou, dan karamboleert die bal via het lichaam van een tegenstander. Via de, boven, het bovenlichaam van Mattafs voor het doel. Dan slaat die keeper naar die bal. Alsof hij een wesp ziet. Hij moet die bal gewoon pakken. En dan, ja, dan loopt hem uiteindelijk over het doel. Hij heeft die bal bijna die keeper, maar net niet helemaal. Ja, ik zit er nog eens naar te kijken op mijn monitor. Het is knullig wat Hoet daar doet. Die wat mij betreft ook al niet vrij uitging bij dat doelpunt van, van Berens. Die zag je toch ook wel een beetje aankomen. 3 tegen 0 staat het. Sparta laat helemaal niks zien. Is totaal ongevaarlijk. Maar het straalt ook niet uit dat het iets wil vandaag. Het is rijp voor de slacht. En die goal viel juist op het moment dat Edward Sturing zei... Ja, het tempo wat omhoog. Toen kwam die paas naar Linse, Toen ging het uh, ja, onmiddellijk weer mis voor Sparta. Ik vrees voor de Rotterdammers. 32,5 minuut gespeeld. 3 tegen 0. Arma, als er ook Rokloek, geven ze nog enig teken van leven Twente? Weinig, weinig. In de 88ste minuut staat het 2-1 voor Ado. En Twente probeert een uh, slotoffensief te bouwen in het Haags kwartiertje. Maar het is uh, een heel zwak offensief tot nu toe. Tiggerowini aan de linkerkant. Iets langer nu de bal voor de Twente. Handig balletje binnendoor gespeeld richting slagveer. Twente dat heel aanvallend nu natuurlijk speelt. Dat Jos Hooiveld in de ploeg heeft gebracht. Dat is van huis uit de verdediger, Maar die wordt de laatste maanden vooral gebruikt als spits... Als pinchhitter in de slotfase. En Hooyveld staat daar nu voorin. Nu komt ook de keeper mee. Drommel. Dat is rijkelijk vroeg in de 88ste minuut vind ik. Maar toch komt hij bij deze hoekschop vanaf de linkerkant. Bal gaat richting Drommel. Die krijgt de bal niet op zijn hoofd. Hij komt op het hoofd van Richard Jensen. Die is ingewadded. Drommel moet dan heel snel terug. En Groothuizen, dat is niet handig. Die gaat dan even met de bol lopen spelen. Oh, er komt ook een wissel aan. Dat is het dan. Want ja, als je gewoon snel bent, dan kan je die bal in dat lege doel verder uh, gaan trappen. Bij Ado wordt er uh, gewisseld. Twent is al door de wissels heen. El Kayati gaat uh, naar de kant. Heeft uh, het goed gedaan. Deze wedstrijd zoals heel Ado met name in de tweede helft, het prima heeft gedaan. En uh, hij wordt vervangen door Donny Gorter. Iets controlerendere voetballer, dus om uh, die voorsprong te verdedigen. Ado gaat goede zaken doen om de play-offs. En Twente, weer een nederlaag. Wat kunnen ze nog om die af te wenden? Kunnen ze überhaupt nog iets? Dat is de grote vraag. Nog een paar minuten. En dan weten we het, Of Twente opnieuw gaat verliezen. Nu inderdaad. Ze staan twee in achter. Veen zal dan toch ook moeten winnen. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, zeker. Maar voorlopig dwingen de Vriezen echt weinig af hier in Venlo. 33 minuten op de klok. Het staat nog 0-0. We hebben een gemiste strafschop gezien van Leemans. Die een minuut daarna ook nog een beuk uitdeelde aan Kobayashi. Misschien wel een beetje frustratie. Maar Leemans kreeg daarvoor de gele kaart. En dat betekent dat hij er aanstaande donderdag als VVV op bezoek gaat bij Ajax. Niet bij is, want hij is geschorst. De topscorer van VVV. Nu is het Heerenveen in de aanval met Arber Zeneli. Nou zit hier dan muziek in voor de Friese. Zeneli. trekt naar binnen toe. Schiet op de handen van Oenerstal en dan de rebound wordt naastgewerkt. Dit was een goede mogelijkheid voor Heerenveen. Eindelijk een beetje actie van de Friese waar Zeneli naar binnen trekt. Hard uithaalt, maar daar staat de Onderstal en die heeft dit seizoen wel bewezen een goede keeper te zijn. En in de rebound is Reza dan net niet attent genoeg om die bal binnen te werken. Het blijft 0-0 bij VVV Heerenveen. Gaan we weer naar ADO tegen Twente, Arman. Ongelooflijk hoe Twente deze kant niet weet te versilveren. Het is echt te bizar voor woorden. Tige na een enorme fout van Groothuizen krijgt de bal voor zijn voeten. En speelt hem slim gelijk door richting Hooiveld. Die stond daar nog in de punt van de aanval. Die hoeft hem alleen binnen te lopen, maar hij zit... gruwelijk en pijnlijk. Ja, mis. Ja, precies dat. Vereniging. Dit is helemaal geen aanvallen. Ja. Dit is iemand die opgeleid is om ballen weg te roeien. En nu moet hij dus ook gewoon even de bal in het doel lopen. Maar uh, dit is net zo'n pijnlijke misser als die van Assehidi waar die goal van Ado uit voortkomt. Jongen, jonge jonge jonge ja. Tigroini. Ook woedend van die idee. Uh, ja, alles goed. Groothuis die stopt de bal helemaal verkeerd weg. Komt in de voeten van uh, Tigroini en die speelt hem gewoon prima... Richting Hooiveld. Alleen maar tegenaan lopen. Doel is leeg en het is 2-2. En je hebt een puntje. Dan loop je tenminste nog een puntje in Of Sparta. Dat gaat verliezen natuurlijk in Vitesse of in Arnhem. Want 3-0 dat zullen zij normaal gesproken niet meer goed maken. Drie minuten extra tijd. Daar zitten we inmiddels in. En het geloof bij Twente. Het geloof dat vorige week na die wedstrijd tegen Feyenoord al weg leek te zijn. Het geloof zie ik ook nu niet meer terug. Zo'n kans. Als je die dan nog krijgt, ja die moet erin. En nu zijn de kopjes naar beneden. Mag Twente nog wel een vrije trap nemen? Ruim twee minuten nog. En Drommel, de doelman, gaat die vrije trap natuurlijk zelf nemen. Om alle veldspelers maar mee naar voren te sturen. De bal moet een keer goed vallen. Ja, dat is al een keer gebeurd. Maar en toen ging die er dus niet in. Nu Drommel in de middencirkel. Met die vrije trap wordt doorgekopt. Net buiten het 16 meter gebied. Door Hooiveld die de bal dan weer terug krijgt in de voeten. Nu doet hij het met de voeten een voorzet geven. Bal wordt doorgekopt door Lam. Wie kan er dan iets mee? Weer doorgekopt en dan in uh, een melee van spelers lopen er heel veel tegenaan. Blijven er ook vier liggen op het veld. Dus het is een soort mesh op het veld nu. Ja, wie staat er als eerste op? Vooralsnog niemand. Ze liggen daar echt met drie op een rij. Grijpen naar de knie. Uh, twee spelers van ADO. Eentje van FC Twente. En nu gaan er twee staan. Blijft alleen Aron Meijers nog uh, liggen. Als Maher met alles wat hij heeft na zo'n hoge bal doorgekopt door Lam nog even naar die bal toe sprint om uit te halen. Maar daar uh, zijn dan twee ADO-spelers die hem in een soort sandwich nemen. Dat doet pijn. Nu staan ze gelukkig alle drie weer en mag ADO een vrije trap nemen. Dat gaat Doeman in die groothuizen doen. Wordt dit een overwinning voor ADO Den Haag? 2-1 door twee goals van Johnson. Goal van Twente werd gemaakt door Jensen. Maar belangrijker dan die overwinning voor Aden. Hoe fijn die ook is voor de ploeg uit Den Haag. Is natuurlijk de zoveelste nederlaag voor FC Twente. Voor de vijftiende keer op rij in de Eredivisie. Geen overwinning. Weer geen zegen in 2018. Zelfs geen punt zoals het er nu naar uitziet, Want die nederlaag die is onafwendbaar als het zo doorgaat. Nog één keertje dan. Drommel met een hoge bal naar voren. Daar klimmen wat mensen op de schouders van Beugelsijk. Dat kan nog niet de bedoeling zijn. Gusebuk laat het doorgaan. En Twente heeft de bal weer via bijen. Weer is naar voren getrapt. Tesker die nu ook in de spits staat samen met Hooiveld. Dat zijn vier zo ongeveer. Jensen kopt de bal door. Tesker kopt de bal door richting Hoijveld. Dan moet die bal gewoon voor de keeper zijn. Kanon roeit weg. En dan krijgt Twente de bal weer in de ploeg. Nu is hij weg. Want daar wordt niet handig opgetreden. Door slagweer. Kan Ado uitverdedigen. Hoe lang is er nog te spelen? Tot een half minuut. Oh, daar verslikt Twente zich in Johnson. Dit moet de beslissing zijn. Gaat Johnson zelf? Nee, hij laat het aan Hooi. Die wacht. Blijft rustig. Iets te rustig, denk ik. Elsen Hooi maakt het niet af. Wordt het dan afgemaakt door Meijers? of wordt hij erbij gehaald. De laatste. Jonge, jonge, jonge. Ado had dit al lang en breed moeten beslissen. De niet zelfzuchtige Johnson. Johnson. het aan Hooi. Die laat de kans op 3-1 liggen. Maar het maakt dan niet meer uit. Want er wordt gefloten voor het eind van deze wedstrijd door Certar Guzebu. En ik kijk in het gezicht van Marino Puzic. En je ziet aan het gezicht van de trainer van FC Twente dat het bijna niet meer goed kan komen. Je ziet het teleurstelling, je ziet de ontsteltenis op de bank van FC Twente bij Assaidi en bij al die wisselspelers. Deze wedstrijd in Den Haag tegen ADO, die moest gewonnen worden. Maar Twente kan niet meer winnen. In 2018 weer een nederlaag. Nog drie wedstrijden te gaan. En in die drie wedstrijden moet Twente een gat van vier punten op de nummer 17 zien goed te maken. Dat lijkt onmogelijk. Twente verliest. En degradatie is weer een stap dichterbij voor de landskampioen van 2010. We gaan even handballen. VOC tegen Quintus. Dat Quintus wat altijd maar weer terugkomt, Edwin Peek. Ja, dat blijft ook in de tweede helft het spelbeeld eigenlijk. Amsterdam, VOC, had een gaatje van drie geslagen. Na rust iets energieker uit de kleedkamer. Maar daarna liet Quintus zich niet gek maken. Langzamer zeker terugkropen naar een verschil van 1. 16, 15 nu in het voordeel van VOC. Maar die zoekt het in wat moeilijke oplossingen. Het gaat niet helemaal meer vanzelf. En dat kleine stormpje net na rust, wat ze een beetje tentoonspreiden... is alweer gaan liggen. En Quintus zorgvuldig in de opbouw. Net iets beter in de defensie op dit moment... Dus ja, die, die Quintus Hulse ploeg heel jong nog van René Romeijn doet het gewoon heel erg goed. Terwijl dit wel de 17-15 is van Diona Housheer. Tijdens Bo van de Wetering trouwens met haar vierde van de avond. Dus weer een gaatje van twee nu voor de regerende landskampioen VOC tegen Quintus uit quintus Hul. The starting night is Met Dance with Me. VVV, Herenveen, Jan-Vincent van Zuiden. Het begint aardig, maar er gebeurt weinig uiteindelijk. Hè? Ja, klopt. 2,5 minuut nog tot aan de rust. Het staat nog 0-0. En buiten die gemiste strafschop van Leemansom weinig gebeurt. En je verwacht toch van met name Herenveen. dat nog strijdt om die playoff-plekken voor Europees voetbal. wat meer. En ze laten het toch wel heel weinig zien. De ploeg van Jurgen Streppel. Misschien kan het nu met Reza Gouzjanajat... die zich even terug heeft laten zakken uit de spits kaatste bal. Jordi Bruin, de vervanger daar op het middenveld van Stijn Schaars. Die dus echt wel gemist wordt. Een echte motor op het middenveld bij herenveen En ze missen natuurlijk ook Martin Eudegaard, de huurling van Real Madrid. Die zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken. Die ook waarschijnlijk de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Ja, dat zijn toch twee steunpilaren daar in het elftal van herenveen Die echt ontbreken. Ze zoeken wel de aanval. Nog kort voor rust. Met de Pelle van Amersfoort gooit in naar Zaneli. Zaneli met de borst terug naar van Amersfoort. Het wachten is tot er wat beweging komt voor de goal. Maar het staat allemaal stil. Ja, dan is is er is weinig verrassing in het spel. Dan kan VVV dat goed verdedigen. En dat doen ze voorlopig goed. Ze schieten de bal nu ook over de zijlijn via een speler van Heerenveen. Dat betekent dat VVV mag ingooien. Dat doet Rutte. Die staat klaar. Halverwege de eigen helft. Uh, het is nog een minuutje tot aan de rust. En dan kijken wat er nog bij komt. Anderhalve minuut nog tot aan de rust. En uh, voorlopig staat het 0-0 bij VVV tegen Heerenveen. Ook nog een minuutje. De mag Sparta gaan uitrusten. Dag naar waarvan eigenlijk... Ja, dat, dat is echt een hele goede opmerking. Waarvan in vredesnaam, het zou bij die 3-0 stand voor Vitesse ook kunnen zijn... dat ze helemaal niet hoeven uit te rusten. Dat zou ook ja. nog kunnen. Wat moe kunnen ze niet zijn. Nou, ik zit ook een beetje te denken. Sparta gooit nog eens. Hij heeft uh, het strafschopgebied alleen met een verrekijker kunnen zien. Dat van Vitesse, dat nog eens komt met Mount. Oh, die loopt aan tegen Fische, die... Uh...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 Die het slachtoffer is, die ligt op het veld. Ja, bij 3-0 achter in een kansloos duel... Kan je van alles overkomen in je hoofd? Dan kunnen er storingen optreden. Daar is de herhaling. Het is al een stevig duel. Waarbij Butner. Hij wordt zo in zijn gezicht getrapt. Wat een compleet belachelijke actie. En dat Butner misschien de arm gebruikt in het lichtduel. In het luchtduel. Dat is geen argument voor deze schandalige overtreding. Een van de allerergste die ik de afgelopen jaren in de hele divisie voorbij heb zien komen. 10 wedstrijden-schorsingen wat mij betreft. Tom, ben je het eens met me of niet? Het ja, is rust. Ik deel het uh, geheel. Hij mag uh, de rest van het seizoen gaan uitrusten. Hij hoeft ik van ik. mij niet meer terug te komen. Ik vind dit echt belachelijk en dan mogen we blij zijn. Laten we niet vergeten dat Butner is opgestaan. Dat de schade, dat en fijn voor mevrouw Butner aan het gezicht meevalt. Maar het zou me niks verbazen als hij hem in de kattecommen nog even opzoekt. Wat een wedstrijd. Dit is het verhaal van deze wedstrijd. Die 3-0 stand. Nou, dat is in de zijlijn. Het is rust hier. 3-0 staat er dus als rust bij Vitesse Sparta. Ado de nacht. Twente is dus afgelopen 2-1. En het is ook rust inmiddels bij VVV Heerenveen 0-0. En het is al lang rust geweest bij het handbal. Ze gaan richting de finish VOC en Quintus. Edwin Peek. Nog een kwartier op de klok hier in Amsterdam Noord. En het gaatje van 3 staat nog altijd op het scorebord 2017. Gaat Quintus weer iets versnellen? Heeft Amsterdam meteen een antwoord. Dus dat is nu een beetje het kat- en muisspel. Maar ja, ik herinner nog maar even aan vorige week zaterdag. Het verschil van 9 doelpunten. 13 minuten voor tijd. In Quinshul. Had, hadden de Amsterdammers dus aan voordeel. En die verspeelden ze. Dus ja, een, een Quinshuls kwartiertje. Dat, dat komt er nu een beetje aan, zeg maar. Maar het verschil is maar 3. Dus wat dat betreft is het. Sneller gedicht dan de vorige week die 9. Nu maar eens kijken of ze dichtbij kunnen komen. Maar Sanne Leenders op doel bij de Amsterdammers bij VOC. Die speelt een ijzersterke wedstrijd vandaag. Bij de keepsers trouwens ook. Aan de andere kant bij Quins Heul. Zit ook een ijzersterke doelvrouw onder de lat Jesse van de Polder. Wat dat betreft maken de keepers wel het verschil. Er is nog niet al te veel gescoord. Als het vergelijk met vorige week 2017 Nog altijd het verschil van 3. In het voordeel van VOC de regerende landskampioen tegen Quintus uit Quintse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 the end. met uh, How About Little Love. We blijven Engels praten, want we gaan en Tottenham Hotspur tegen Manchester City... en die houdt praten gewoon in het Nederlands, gelukkig volgt uh, de wedstrijd. Het gaat nog beginnen en die, ze, ze kunnen nog geen kampioen worden... maar ze willen ook weer eens gewoon winnen, hè? Uh, ja, dat lijkt me wel handig. Nou, ze kunnen ook kampioen worden. Uh, Manchester City, heb je het over? Ja. Uh, Staat op ja, 84 punten. Niet officieel, want er moet de United morgen nog wat verspelen. Ja, precies. Ja. Maar Als ze winnen dan... Ja. dan ja, weet je, het, het, het verschil is al dermate ja. groot... dat het sowieso uh, toch wel... Uh, zo goed als zeker is ja. als het vandaag dit weekend niet gebeurt... dan volgende week thuis tegen Swansea. Dat moet er ook wel kunnen. Ja, het is natuurlijk uh, eigenlijk een, een, een hele treurige week voor Manchester City. Vorige week dat verlies tegen Manchester United, 3-2. En wat nog veel erger was, uitschakeling in de Champions ja. League... door Liverpool. En dat kwam echt keihard kei aan. Maar ja, als je kijkt naar de rest van het programma... Uh, uh, zij worden gewoon kampioen. Dat zat er natuurlijk al heel dik in. Maar voor Tottenham, de tegenstander vandaag... op Wembley van uh, Manchester City... daar staat ook nog van alles op het spel. Want Pochettino, de trainer, wil heel graag de Champions League in. En dan moet je bij de eerste vier eindigen. Nou, ze staan nu op de vierde plaats. Uh, 67 punten. 17 minder dan, uh, dan Manchester City... Uh, maar Chelsea heeft er eerder vandaag gewonnen. En die heigen een beetje in de nek van de Spurs. Die zouden graag dus willen winnen vandaag van Manchester City. En dat moet dan gebeuren met natuurlijk de topscore. Harry Kane, 25 doelpunten. Veel Belgen zien we vanavond in de line-ups. Jan Vertongen, Moussa Dembele, Vincent Compagnie. De aanvoerder van Manchester City. En ook nog Kevin de Bruyne. Het zijn allemaal uitstekende voetballers van het team dat dus op de, wel op de WK gaat uitkomen. Ik ben heel benieuwd. ...wat deze wedstrijd gaat brengen. Manchester City heeft problemen. Fernandinho geschorst. Uh, Agüero kan sowieso niet spelen. Is geblesseerd. En dus ja, dan moet het van bijvoorbeeld Raheem Sterling komen. De topscorer na Agüero. Maar die miste zoveel kansen vorige week tegen United. Stuk of vier echt opgelegd. Alleen al in de eerste helft. Die zal ook niet echt lekker in zijn vel zitten. Ook niet. Uh, na die wedstrijd tegen Liverpool afgelopen midweeks... Uh, de laatste zes zijn gewonnen door Tottenham Hotspur. Chelsea, uh, City heeft vorige week nog een keertje verloren. Het is dus gewoon een hele interessante wedstrijd. Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Wordt gespeeld op Wembley omdat White Hart Lane verbouwd wordt. En gaat van start om kwart voor negen met John Moss als scheidsrechter. Dat is het avisje in Engeland om kwart voor negen. Onze visie is Peck Wolle tegen Excelsior Richard van der Maanden. Met Pex Wolle, wat ook wel weer eens een beetje punten nodig heeft. Hè? Ja, absoluut. Won slechts één keer uit de laatste acht wedstrijden. Tien puntjes uit twaalf in totaal. Dan heb je het over de tweede seizoenshelft, die twaalf wedstrijden. Dan is het na Twente de slechtst presterende ploeg. Het verval is dus heel groot bij Pek Zwolle als je dat dan afzet tegen de eerste seizoenshelft. Toen het uitstekend ging natuurlijk met Pek Zwolle. En het mag eigenlijk een klein wonder heten dat de ploeg van John van Schip nog altijd zesde staat. En dus ook volop in de race. Voor de playoffs om Europees voetbal. Het laat wel zien hoe wisselvallig het er allemaal aan toe gaat in de Eredivisie. Dit seizoen ook in de subtop. Misschien wel vooral in de subtop. Aan de andere kant is het ook zo dat Pex Wolle meedeed bij de eerste vier. Lange tijd en een prima buffertje had. En daarom ook nu nog op die zesde plek staat. De 16-jarige, ik herhaal. 16-jarige. Sepp van den Berg staat in het hart van de verdediging vanavond samen met Philippe Sendler. Ook hij nog jong, 21 jaar. Een uh, jong centrum dus bij uh, de ploeg uit Overijssel. En dat heeft te maken met een blessure bij Dirk Marcellus. Die vandaag 30 jaar is geworden. Hij heeft nog altijd last van een spierblessure en is er niet bij. Excelsior heeft... Vijf puntjes midden, minder dan Pex Wolle. En doet ook nog altijd mee in die dans om de play-offs van Europees voetbal. Dat is knap, want Excelsior is een club met ongeveer de laagste begroting in de eredivisie. Maar toch al 38 punten bij elkaar gesprokkeld. Vooral gebeurde dat in uitwedstrijden. Ook dat is zeer opvallend. Acht keer al gewonnen, Excelsior buiten Woudenstein. Alleen Ajax, PSV en AZ deden het beter. 13 puntjes thuis. En daardoor komt Excelsior met die 25 uit... Op 38 in totaal. Bij de ploeg van uh, Mitchell van der Gaag. Excelsior dus twee blessures. Luigi Bruins is er niet bij. Vanwege een enkel blessure. En ook uh, Wout Vaas. De centrale verdediger ontbreekt. Voor hem speelt Jurgen Mathij in het hart van de verdediging. En aan de rechterkant voorin. Of links voorin moet ik uh, zeggen. Is het uh, Stanley Elbers. Die daar ook uh, een... Uh, nee, Levi Garcia moet dat natuurlijk zijn. Elbers speelt uh, meestal wel. Maar Levi Garcia die staat bij Excelsior in de basis. Om uh, kwart voor negen gaat het hier allemaal beginnen. Belangrijke wedstrijd voor PEC Zwolle en ook nog natuurlijk voor Excelsior dat ook nog altijd hoopt op die play-offs. Zeker omdat uh, Ado vanavond natuurlijk won van FC Twente. Vitesse lijkt ook wel te gaan winnen. Dat zijn allemaal concurrenten. Kortom het is een uh, interessant duel tussen deze twee ploegen vanavond in Zwolle. VOC tegen Quintus loopt naar het einde. Edwin P. Komt Quintus weer en weer terug? Ja, daar is de wedstrijd niet echt naar, zou je zeggen. Uh, maar ja, vorige week dus, die negen punten verschil, nog maar eens... waren het niet goed genoeg voor de Amsterdammers om de winst te pakken. Toen 31-31. Nu is het een verschil van vier in het voordeel van de landskampioen. Van VOC is het 22-18. Swinkels, zij is teruggekeerd bij de ploeg van Quince Heul... en zij maakt haar zesde van de avond. Wordt het verschil weer teruggebracht naar drie. Zou het misschien toch weer kunnen voor die jonge ploeg van René Romeijn. Hij kwam dit jaar over van de mannen van Aalsmeer. En om hier bij de vrouwen van Quins Hul op te nemen. En aan de andere kant een nog jonge coach, Ricardo Clarijs. Kwam vorig seizoen pas bij de playoffs in Amsterdam binnen. Omdat Bert Bauer toen vertrok. En nu is hij dus voor het eerst het hele seizoen verantwoordelijk voor de hoofdmacht van VOC. En het gaat goed met het grote talent Diona Housheer. Waarschijnlijk gaat ze de club verlaten aan het eind van het seizoen. Gaat ze naar het buitenland? Ze moet. Ze is deze competitie ontstegen en het laatste vanavond ook zien. Want zij is heel erg goed, ook met een Heel mooi paasje nu op de rechterkant. En daar is het Bo van Wetering met al haar achtste, nee, negende doelpunt van de avond al. En brengt zij weer het verschil op vier. Amsterdam leidt de landskampioen VOC tegen Quintus uit Hul met 23-19. Met nog zes minuten te spelen. I'm De chief van Tom Petty en de Heartbreakers, we gaan naar Ragnar Niemeijer. Vitesse Sparta, Ja, je zei het al 3-0, maar het verhaal is de trap van Kramer. Hè? Ja, ik hoop dat ze hem onmiddellijk naar een inrichting hebben gebracht. Dat ze meteen vanuit de kleedkamer uh, daar hebben afgezet om voorlopig niet meer los te laten. Want ik heb echt uh, nog nooit zoiets uh, schandaligs gezien. Met twee voeten op de grond, uh, je tegenstander vol met de noppen in het gezicht trappen. Het is uh, zelden vertoond. Maar het wordt een nare start uh, voor hem in de tweede divisie volgend jaar. Want de eerste wedstrijden zal hij er niet bij zijn. Zou uh, tien wedstrijden schorsing moeten zijn. Hij uh, dus niet. Friday wel. Want hij uh, komt uh, als uh, vervanger, zeg maar, in de spits bij Sparta. Waar Muren en Bronjo plaats hebben gemaakt. De tweede invaller bij Sparta heet notabene Breuyer. Bijna 40-jarige ah, verdediger, ja, schuine streep middenvelder. Dat heeft toch ook wel iets armoeiers. Maar ze hebben blijkbaar niet beter, ondanks dat de bank met name althans wel goed gevuld is. 3-0, Fred Friday, rechterkant van het veld bij de hoekvlag. Nou, eens kijken of er een goal kan komen. Er kan in ieder geval van afstand worden geschoten als het een beetje opschiet allemaal. Met bijvoorbeeld uh, Nag vanaf de rand van Frans op strafschopgebied. Een uh, laag uh, schot. Uiteindelijk geen probleem voor Jeroen Houwe. Die hier voor het eerst echt in actie moet komen. Na bijna een minuut voetballen in de tweede helft van dit duel. Het is treurig. Er zijn heel veel supporters van Sparta meegekomen. Het lijkt de aanhang van Feyenoord wel. Ik weet niet of ze dat willen horen. Maar zoveel mensen in het uitvak. Het zit bijna vol. En het is een behoorlijk uitvak in de Gelre hier. Maar ja, die mensen die zijn natuurlijk dood en dood stil met deze stand. Want Sparta bewijst zichzelf hier alleminste en dienst. Butner weer opgestaan. Oké, okay, ik zei al eerder, hij gebruikte wel een arm in dat duel met, met Kramer. Maar goed, dat is geen enkel excuus voor Kramer om zich zo ontzettend te laten gaan. En Buter krijgt opnieuw de bal. 15 meter bij de hoekvlag vandaan. Op de zijkant moet langs Holst zien te komen. Die overigens nog een keer een kopbal van Kasia van de lijn afhaalde. In de slotminuten van de eerste helft was dat. Hoekschop, Kasia stond helemaal vrij. 6-7 meter voor het doel en bij de paal. Het was goed dat hij gedekt was was daar Holst. Staat dus 3-0, geen 4-0, na bijna 2 minuten. En Sparta dus met zijn 0-0, maar ook pas net begonnen Richard van der Maade, Zwolle de Excelsior. In een vol stadion. Heel weinig uh, stoeltjes die leeg zijn. En Peck Zwolle heeft ook aangegeven. Het is uitverkocht. Maar goed, dan zie je altijd nog wel dat er een paar stoelen leeg zijn. Dit is een goede bal in het strafschopgebied. Daar het eerste schot vanaf de rechterkant. Het is Piotr Particek, de centrumspits. Goed voor vijf doelpunten tot nu toe in dit seizoen. Vier minuten op de klok. Maar klemvast bij uh, de keeper van Excelsior. En dat heb ik zojuist nog uh, niet verteld. Wel uh, aangegeven twee blessures. Wout Vaas en Luigi Bruins. Maar Theo Zwarthoed. Normaal gesproken de eerste keeper bij Excelsior zit op de bank. En Oekmoendoer Kristinsson, de IJslander, verdedigt het doel. En dat zal hij bij Excelsior gaan doen tot het einde van dit seizoen. Dat is natuurlijk dan vragen om tekst en uitleg bij Excelsior. Dat hebben we met een aantal journalisten voor dit duel gedaan bij Mitchell van der Gaag. En dat heeft allemaal te maken met het WK. Waar IJsland van de partij is in Rusland. De club Excelsior, beschikt niet over zoveel zendjes, krijgt dan een premie als een club dus een uh, speler afvaardigt voor een groot toernooi. In dit geval dus het WK. En aan de andere kant zegt de Excelsior er ook bij. We willen de keeper graag helpen. Nu een uh, vrije trap. Die is van uh, Fijk Boer heeft hem niet helemaal klemvast. Ze ontlopen elkaar niet zo heel veel. Geeft Van der Gaag ook nog aan. En het is dus tot het eind van dit seizoen. Christensen, de IJslander op het doel. Omdat hij straks het WK speelt. Ja, dat dat kan natuurlijk ook een argument zijn. Vijf minuten op de klok. Het is 0-0. Zojuist dus dat schot van Fijk gekeerd. Niet helemaal lekker door Diederik Boer ervaren doelman bij Pek Zwolle, dat er nu probeert uit te komen, maar Excelsior heeft de bal alweer terug via Koolwijk en Fijk, de twee voetballers daar op het middenveld, die handig zijn, technisch begaafd. De bal is opnieuw over de zijlijn gegaan en dan komt er een ingooi aan de rechterkant met Karami diep op de helft van Pek Zwolle, dat in de eerste twee, drie minuutjes veel dreiging had meteen over de rechterflank. maar nu is het dus eventjes Excelsior dat het balbezit heeft met een derde ingooi nu binnen een minuut, opnieuw via Karami gaat het dan, dan komt Messa Oud naar de bal, is het Van Duinen, niet de bal vast in deze situatie. En Sendler, de centrale verdediger, trapt de bal dan richting de middencirkel. En zo zijn er bijna zes minuten gespeeld in Zwolle. Prachtig voetbal weer. Heel weinig wind. Kunstgras hier. Dat is misschien net even wat minder. Het staat 0-0. We gaan naar VOC tegen Quintus. Edwin Peek schut. Dat VOC, dat lastige Quintus, eindelijk van zich af. Ja, dat gaat lukken. Nog een seconde of twintig op de klok hier in Amsterdam-Noord. En het verschil is nog altijd drie. Het is dus niet zo'n spannende wedstrijd geworden als afgelopen zaterdag in Quinsheul. Toen het dus van 29-20 naar 31-31 ging. Er zijn nu nog vijf seconden te spelen. De laatste actie is van Quintus uit Quinsheul. Het wordt nog 24-22 door Lisano Swinkels. Maar het feest is er bij de groen-zwarte club. Bij VOC, de regerend landskampioen. Want het lukt ze opnieuw om de finale te halen. Net als vorig jaar. Toen werden ze ook kampioen voor het eerst sinds 2010. Pakten ze toen de landstitel. En nu gaan ze waarschijnlijk tegen Dalsen weer de finale spelen. En dat is de laatste vijf jaar niet anders geweest. Steeds de finale tussen Dalsen en VOC. Vier keer trok Dalsen aan het langste end. En één keertje dus VOC. Dat was vorig jaar. Maar Dalsen moet nog wel eventjes winnen. Van die andere club VNL uit Zuid-Limburg. Maar de eerste wedstrijd hebben de Dalfse vrouwen al gewonnen. Hier in Amsterdam-Noord wordt het 24-22 tussen VOC uit Amsterdam en Quintus uit Quinceul. Dus de Amsterdamse vrouwen gaan door naar de finale om de landstitel. Nou, naar Noord-Limburg. VVV in Venlo tegen Heerenveen. Jan Vincent van Zuiden begon aan de tweede helft. 0-0 nog, hè? Ja, 0-0, drie minuten onderweg in die tweede helft. Geen wissels gezien. Beide coaches vinden het dus voorlopig prima zoals hun elftal speelt. Heerenveen is in bal met Dumfries. Geeft de bal mee aan Zenneli. Die wordt onderuit gelopen door Reuseler, En dat betekent een vrije trap voor Heerenveen. Het was trouwens niet Zenneli, maar Van Amersfoort die onderuit werd gelopen. Dus nou, zou dit het eerste gevaarlijke moment van de tweede helft kunnen opleveren? In de eerste helft voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld... heeft VVV al een strafschop gemist. Clint Leemans deed dat net als vorige week. Dus in opeenvolgende wedstrijden een penalty missen. Nou, dan gaan de geschiedenisboeken natuurlijk open. En de datafeticisten gaan kijken hoe vaak is dat eerder gebeurd. Nou, dat is twee keer eerder gebeurd, kan ik u vertellen. In 1989 overkwam het Eikelkamp. En in 2004 de spits van PSV destijds. Nou, weet u dat ook weer? Het is nu tijd voor die vrije trap. Want die blijft staan. Halverwege de helft van VVV is het Rochas. Rechts buiten, weinig nog van gezien in de eerste helft. Die gaat hem nemen. Die draait hem het strafschopgebied in. Vindt hij dan een medespeler van Amersfoort? Dus daar wordt doorgetikt met de hak. En dan wil Dumfries een omhaal maken. Maar hij bedenkt zich op het laatste moment. Blijft het wel balbezit voor de Herenveen. Op de rand van het strafschopgebied. En gaat hij uiteindelijk over de achterlijn. Via een speler van Herenveen. Dan krijgen we een doeltrap voor VVV. Doelman Oenerstein. Die uh, ja, een paar keer heeft moeten redden op afstandsschoten in de eerste helft. Maar verder heeft Heerenveen weinig laten zien tot nu toe. Heerenveen weet dat Ado heeft gewonnen vanavond. Dat uh, betekent dat uh, Ado op dit moment Heerenveen voorbij is op de ranglijst. Dinsdag is het trouwens Heerenveen-Ado. Nou, dat is een interessant duel met het oog op die play-offs om Europees voetbal. Het is nu de uittrap van Oenerstaal. Die komt er bij Seuntjes op het middenveld in een middencirkel. Wordt hij van de bal gelopen door Kobayashi. Maar ziet schijstrechter Higgler een overtreding. En krijgt VVV een vrije trap. Een meter of twintig over de middenlijn. We voetballen vijf minuten in de tweede helft. VVV Heerenvee nog altijd 0-0. Tottenham tegen Manchester City. En die houtkamp op Wembley. Ja, dat is wel... Nou, zat ik er maar. Het is uh, genieten van uh, deze wedstrijd van twee grootmachten hoor. Uh, net een schitterende pegel. Echt een, een knal van Kevin de Bruyne. Net langs het doel van uh, Tottenham Hotspur van Hugo Jordis. Uh, en uh, ook uh, hebben we een bal op de paal gezien van Sané. Ook van uh, Manchester City. Uh, Joris was kansloos. Het zegt genoeg dat uh, Manchester City in ieder geval probeert om in de uh, aanval te gaan. En uh, gaat ook veelvuldig uh, in de aanval. En dat zou je eigenlijk verwachten van de Spurs. Want die spelen toch gewoon thuis. Maar helaas voor de tot nu toe uh, kijkende toeschouwers. De meeste dan. Uh, is het uh, Spurs met de rug tegen de muur. En een aanvallend Manchester City dat het uitstekend doet. Maar nog niet heeft gescoord. En dus staat het nog altijd 0-0 bij dat van Manchester City. We ja, nog even buurten bij Vitesse tegen Sparta. Ach, gebeurt er eigenlijk nog niets nou, aan de rust. Niet zo heel veel. Het staat 3-0 tegen dus die team van Sparta. Na bijna 54 minuten. Vrije van Buter was zojuist niet goed. Vanaf de rechterkant met de linker. Maar veel te weinig kracht. Van veel te ver. Nu zoekt uh, Sparta de aanval wel. Maar twee schoten gezien van Ahanag aan het uh, begin van die tweede helft. In de 47e minuut allebei. En dat uh, was het ook wel. En uh, Vitesse ja, kan rustig op zoek. Misschien wel via Buter en Linsen. Nu aan de linkerkant uh, naar uh, een extra treffer. Die gaat er normaal gesproken natuurlijk wel komen. Want waarom zou je je inhouden op een avond als deze tegen tien tegenstanders? De bal naar voren bij de Rotterdammers. Waar Breuer als nou ja, vijfde verdediger is gaan spelen tussen die andere centrumverdedigers in. Om maar de schade beperkt te houden. Geeft aanwijzingen. Ze willen met z'n allen op en neer. Maar ik ben bang dat er wel een gaatje in die verdediging gaat komen. Niet nu van Berens. Want die raakt de bal kwijt op de rechterzijkant. Het is een overtreding licht door van, van Bart en dus komt er een vrije trap Je zou kunnen denken aan Butner. Ja, daar komt hij al aan. Ongeschonden gelukkig. En hij gaat die bal met de linker nu voor het doel draaien. Voor misschien wel... Nummer 4 van vandaag. Want Vitesse, ja, dat uh, scoort niet zo makkelijk de laatste weken. Stond eigenlijk wekenlang droog. Scoorde niet tegen NAC, niet tegen Roda en niet tegen Herakles. En nu liggen er drie stuks in. Na bijna 10 minuten voetballen in de tweede helft. Het is uh, gespeeld. Het kan alleen zo zijn dat de score hoger wordt dan de 3-0 die nu op het bord staat. 10 minuten naar rust dus daar. 3-0. 10 minuten naar rust ook. Maar dan 0-0 bij VVV tegen Herenveen. Pax Wallach, Excelsior loopt pas een minuut of 10. Staat het ook nog 0-0. En Johnson dompelde aan Ado Den Haag dompelde FC Twente in rouw na een uh, vroege voorsprong. Twente 1-0 voor, 2 Johnson, Ado Den Haag, Twente 2-1. Quintus verloor van VOC wat zich plaatste voor de handbalfinale. En bij Tottenham Manchester 0-0. Duizenden kankerpatiënten in Amerika hebben een rechtszaak aangespannen tegen Monsanto. Ze beweren ziek te zijn geworden van de onkruidbestrijder Roundup. She told me that it was a perfectly safe and effective herbicide. You could even drink it. Wetenschappelijke experts worden onder ede in de rechtbank ondervraagd. Look at hearts lymphoma. So the only conclusion we can draw is it's the truth. Fabrikant Monsanto staat nog steeds vierkant achter het product. Roundup and glyphosate did not cause the illness these individuals are suffering from. Morgenavond om 7 uur Reporter Radio in Amerika met nieuwe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 NTO Radio 1.